3 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. De rechtbank in Breda heeft twee mannen van 19 uit Berkel en Schot... veroordeeld tot voor het doden van een man in Spanje in 2008. De rechtbank veroordeelde hen tot 20 maanden jeugddetentie... waarvan vijf voorwaardelijk. In 2008 zijn deze jongens in gevecht geraakt met een Spanjaard in Jorette Mar... Uh, volgens uh, hen wilde die Spanjaard hun portemonnee stelen. En daarop hebben ze de man meerdere malen geschopt en geslagen. En hij is later dood teruggevonden in een steegje in uh, Joretemar. De Spaanse justitie droeg de zaak over aan het Nederlandse OM. Omdat de twee destijds 16 jaar oud waren... is hun zaak behandeld door de kinderrechter. Er mag voorlopig niet naar schaliegas worden geboord in Bokstel. De Brabantse gemeente had een tijdelijke ontheffing verleend voor proefboringen... maar daarbij moet vaststaan dat de boringen binnen vijf jaar worden beëindigd. Volgens de rechter had de gemeente dat niet mogen doen. Stel dat het inderdaad een winbare hoeveelheid uh, schaliegas uh, wordt opgespoord... dan bestaat er een goede kans dat de boorlocatie uh, wordt gehandhaafd... en niet zal worden verwijderd. En als je dat nu eigenlijk al weet, dan kun je niet zeggen dat je die ontheffing van die bouwvergunning verleent. Schaliegas zit in diepe steenlagen. Om het te winnen moet er onder hoge druk water met zand en chemicaliën... in die lagen worden gepompt. Buurtbewoners zijn bang voor vervuiling en aardschokken. En ook de Rabobank, die in Boksel een computercentrum heeft... wilde dat de proefboringen niet zouden doorgaan. Vijf NEC-supporters die vorige week zondag meededen aan rellen... na de wedstrijd tegen Vitesse, mogen zes jaar lang geen stadion in... De KNVB heeft ze een landelijk stadionverbod opgelegd. Bovendien mogen ze de komende twee jaar niet in de buurt van het NEC-stadion zijn als hun club daar speelt. De hooligans bestormden de supportersbussen van Vitesse... en bekogelden politieagenten en hun paarden met stenen en stokken. Vijf agenten raakten gewond. De politie is op zoek naar de chauffeur van een geldtransport van Brinkstad. Vanochtend is beroofd in Ridderkerk. De geldwagen stond bij een bank in het centrum. Toen twee medewerkers van Brinks de bank uitkwamen... zagen ze dat de deur van de wagen open stond en dat de chauffeur was verdwenen. Ook bleek dat er veel geld weg was. Volgens de politie waren er bij de wagen en de bank hier in de kerk... geen sporen te zien van een klassieke overval. Volgens verslaggever Henrik Willem-Hofs is nog veel onduidelijk. Is de chauffeur er alleen met het geld vandoor gegaan... Is hij gedwongen door anderen of heeft hij hulp gekregen van anderen? Er zijn meer vragen dan antwoorden in deze zaak. En er zijn ook weinig ooggetuigen. Ondertussen neemt een gele oplegger de geldwagen op sleeptouw. Die wordt meegenomen naar de loods van de recherche waar die verder wordt onderzocht. Sfeer in het grootste deel van het land regent het en de temperatuur ligt rond 11 graden. Morgen wisselend bewolkt en in de kustgebieden kans op een bui en het wordt dan een graad of 14. ANBB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. A9 Amstelveen richting Ookmaar bij de Avrid Haarlem-Zuid 3. Op de A10 De Ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor knopend Groenplein 4 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda, bij de Van Brinnen-Noordbrug 2. En de laatste is de A28 Utrecht richting Amersfoort, bij de Afridendolder 4 kilometer. DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 25% korting op alle Optimax Kindermultivitamines zonder kunstmatige toevoegingen. Voor uw bestemming in, voor u rijden gaat. Dus niet na 1 kilometer.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbet Gutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag met dit half uur... een reportage over vreemdelingenhaat in Zuid-Afrika. En Daarna gaat uh, cultuurfilosoof Evert-Jan in onze dagelijkse en appeltjes schillen. Uh, goedemiddag, evert Goedemiddag. Je bent voor het eerst in die hoedanigheid hier. Ja. Uh, wat zou jij aan de mensen over jezelf willen vertellen? Wie is Evert-Jan filosoof, inderdaad. Flink nadenken over de samenleving... maar ik ben ook betrokken bij diverse goede doelorganisaties... waaronder World Vision en ook uh, Gidsnetwerk. En uh, waar ga je het vandaag over hebben? Vandaag wil ik graag een appje schillen met Albert-Jaap van Sandbrink... directeur van Terra de Die hebben net een nieuwe campagne gestart. Uh, ik help mee of ik doe niks. Prima campagne wat de inhoud betreft... maar de toon, daar zou ik het graag over willen hebben. Die is een beetje agressief. Beetje dwingend. Beetje ja. dwingend. Ja, dus okay. graag een uitleg van de directeur. Dat straks, maar eerst gaan we naar Zuid-Afrika. Volgens de laatste cijfers zouden er anderhalf miljoen Zimbabwanen in Zuid-Afrika wonen. En dat komt doordat de situatie in Zimbabwe zo slecht is. Al deze migranten zoeken huisvesting en werk. En dat leidt weer tot spanningen met Zuid-Afrikanen. Dat de overheid vaak aan de zijlijn blijft staan, werd ook begin dit jaar duidelijk. Januari 2011. In de Sloppenwijk in Johannesburg is een Zimbabwaan verbrand door een menigte. April 2011. Twee Zimbabwanen zijn doodgeslagen en geschropt omdat ze gestolen zouden hebben. Juni 2011. Twaalf mannen, waaronder vier minderjarigen, zijn gearresteerd voor het stenigen van een Zimbabwan. Eind juni. Een onafhankelijk rapport verschijnt waaruit blijkt dat de overheid niets heeft gedaan om xenofobisch geweld tegen te houden. In Zuid-Afrika heerst haat tegen buitenlanders. En dan voornamelijk tegen Zimbabwanen. Om de situatie beter te begrijpen, ga ik naar de plek waar deze haat drie jaar geleden escaleerde. In de township Alexandra. Hier werd in mei 2008 een Zimbabwean in brand gestoken. Midden op de weg, met de media erbij. Nu, drie jaar later, spreek ik met de Zimbabwean in deze wijk waar het zo gevaarlijk voor hem was. Ja, so mijn naam is Avru Nguenya. Ik kom uit Zimbabwe. Deze Zimbabwaan legt uit dat de mannen in de township hen verjaagden. De Zimbabwanen zouden de banen inpikken. Dankzij hen zou het systeem niet goed meer werken. Dus moesten ze verjaagd worden naar hun eigen land. Hij vluchtte voordat er xenofobische aanvallen plaatsvonden. Zijn broer was er wel bij betrokken. Ze hadden al hun spullen ingenomen. De Zimbabwanen kwamen met niets, dus nu moeten ze... Ook met niets naar huis. We kwamen hier zonder iets, dus we moeten terug zonder iets. je terug? Eigenlijk niet. Ik vraag hem waarom hij nu weer terug is. Maar hij komt alleen kort om zijn broer te bezoeken. Op het moment voelt deze man zich wel veilig, maar normaal niet. Het kan weer gewelddadig worden. Ik kan zeggen dat ik veilig ben, maar ik kan dat ook zeggen. Normally? Normally, yes. Why? Uh, just because they can start again. Ook Harry, een inwoner van Alexandra, kan niet garanderen dat de situatie nu weer veilig is. Wanneer je om je heen kijkt zie je veel werkloze mensen. En de buitenlanders nemen de banen van deze mensen in. De overheid doet niets aan de werkloosheid. Xenofobie kan zo weer opleven. In juni dit jaar kwam een rapport vrij dat veel kritiek geeft op de Zuid-Afrikaanse overheid. De politie en de overheid doen namelijk te weinig tegen xenofobisch geweld. Ook Ingrid Belmary, een deskundige op het gebied van xenofobisch geweld, is het hiermee eens. I we statement moment. Ingrid vindt dat Zuid-Afrika een duidelijke boodschap nodig heeft van haar overheid. De overheid heeft zich er namelijk nog niet over uitgesproken. Sommige provinciale overheden kwamen gelukkig wel op tegen xenofobisch geweld. Maar de nationale overheid en de politie nog niet. Ik denk dat de politie- respons heeft heel erg veranderd en erratisch In sommige gevallen reageerde de politie juist en beschermde ze mensen. In de meeste gevallen hielp de politie om de buitenlanders te verhuizen, wat erg problematisch is. De reactie van de politie is minimaal. Er moet duidelijkheid komen over wat de politie hoort te doen. house. I must trigger Deze man vertelt dat wanneer iemand op hem schiet, hij terugschiet. Dat is de oplossing. Hij zal niet naar de Zuid-Afrikaanse politie gaan, want hij is een man. Hij kan het zelf oplossen. I'm a man by myself, man. De politie zou ook een autoriteit moeten zijn, maar dat zijn ze niet. De politie krijgt geen respect van lokale gemeenschappen. Dit komt nog voort uit de apartheid, waar de politie alleen in sloppenwijken kwam om rellen tegen de apartheid de grond in te drukken. Door deze geschiedenis krijgt de politie nog steeds geen respect en steun van de mensen. Ook al doet de politie haar best, het blijft een probleem. Um, um, so Xenofobie kan elk moment ontstaan. Als je onze eigen mensen people, we je you. Als je onze mensen dood, doden wij jullie. Kill, they onze eigen mensen, people, we kill them back to. and to our own. rejected Zimbabweanen worden overal genegeerd. Ze namen al onze spullen. We kwamen hier zonder iets, dus we moeten terug zonder iets. Ze terugdoden. Dat is de oplossing. Sorry? We kennen dat kennen. Zuid-Afrika so is een van de meest xenofobe, gewelddadige landen ter wereld. Hoe denk je dat dat mogelijk is? Waar komt het? vandaan? ik denk dat dat ook een complexe vraag Ik vraag Ingrid hoe het kan dat Zuid-Afrika een van de meest xenofobische landen in de wereld is. Ze zegt dat Zuid-Afrika een lange geschiedenis kent van geweld. Op de plekken waar op het moment veel geweld tegen buitenlanders is, was in de jaren 80 en 90 ook veel geweld. Ingrid denkt dat dit een deel is van een algemeen probleem in Zuid-Afrika, maar wel een probleem dat nog lang niet is opgelost. Een reportage van Marjolein Knol vanuit Zuid-Afrika. Ik praat verder met Alice van Gelder, correspondent in Zuid-Afrika. Goedemiddag, Alice. Goedemiddag. Ja, dat probleem dat lijkt dus nog niet opgelost als we deze reportage horen. Is er de afgelopen weken ook nog het nodige gebeurd op dat vlak? Ja, nee, absoluut. Juist uh, eigenlijk uh, afgelopen weekend en uh, vlak uh, voor het weekend. Um, een arme wijk ten westen van Pretoria bijvoorbeeld... Uh, zijn uh, afgelopen donderdag nog uh, 40 buitenlanders hun huizen en winkels uitgejaagd. Uh, omdat ze dus beschuldigd worden van het afpakken van klandisie... en het afpakken van banen. En uh, vooral in de township Alexandra was het dit weekend weer heel erg spannend. Dat is dus ook het, uh, de township waar de reportage vandaan kwam. Uh, en daar worden buitenlanders beschuldigd van het in uh, pikken van gesubsidieerde huizen, huizen dus die eigenlijk bedoeld zijn van, voor Zuid-Afrikanen, die gesubsidieerd zijn door de overheid. Uh, en daar werden buitenlanders een uh, ultimatum gesteld, uh, het huis uit of anders. Dus ja. dit was absoluut verspannend. Ja, 2008 herinneren wij ons ook nog als uh, heel veel geweld was er toen tegen Zimbabwanen, Mozambicanen, allerlei gastarbeiders uit landen rondom Zuid-Afrika. Doet het geweld wat je, wat je nu beschrijft daaraan denken? Nou, gelukkig is het dus tot nu toe nog niet zo ver gekomen als toen. Um, ook al zijn mensen dus wel hun huizen uitgejaagd. Uh, ja, in 2008 zijn er uh, 62 mensen vermoord. Dus gelukkig is het nu nog niet zo uit de hand gelopen. Uh, maar ja, dat, die, het risico is natuurlijk wel. Het is absoluut heel erg gespannen... En in 2008 was ik zelf ook in, de, in deze township toen uh, ja, dat massale geweld dus begon. En, en je hoort absoluut wel nog steeds dezelfde geluiden. Ja. We hoorden ook in de reportage dat er niet altijd even adequaat wordt gereageerd. Zowel niet door de politiek als door de politie. Is dat inderdaad het onderliggende probleem? Uh, dat is absoluut wel een probleem. Uh, dit weekend hebben ze dus wel kunnen sussen door te zeggen van oké, okay, wij gaan onderzoeken of uh, de huizen die voor de Zuid-Afrikanen bedoeld zijn... al dan niet door buitenlanders worden bewoond. Dus uh, ze hebben nu de mensen toch wel tot kalmte kunnen bedaren. Uh, maar ja, nee, absoluut. Uh, na 2008 hebben we ook niet zo heel veel meer gehoord... over uh, wie er nou bestraft is voor dat uh, geweld. Er zijn ook mensen opgepakt, maar ja, echt een voorbeeld hebben ze niet, uh, niet gesteld. Dus er is ook een soort gevoel van wetteloosheid. Van nou ja, ik, ik kan gewoon mijn gang gaan. En uh, ja, er wordt niet, uh, niet echt iets aan gedaan. Verder ook al, ook al begaafd. Een, een moord, zeg maar. Of uh, uh, ja, uh, zet ik iemand zijn huis uit? Ja, er werd ook gezegd in de reportage... dat het ook te maken heeft met de erfenis van het apartheidsregime. Waarin uh, de politie toch ook al nooit erg sterk kon optreden in de township. Speelt dat ook een rol? Er is absoluut een probleem inderdaad van, uh, van autoriteit. Uh, ja, er wordt wel gezegd dat de politie zoveel kan doen in de township... als dat de mensen daar toelaten. Uh, ja, er is absoluut een, een gebrek aan respect. Uh, en daarnaast... Uh, ja, uit de politie zelf ook wel een beetje dezelfde taal soms als de mensen die hoorden in, in de reportage. Uh, de nationale commissaris van de politie zelf bijvoorbeeld, heeft ook geklaagd over de instroom van buitenlanders die dus banen afpakken. Uh, die man is trouwens gisteren geschorst om hele andere redenen. Maar ja, als je natuurlijk een, een nationale baas hebt die, die zoiets zegt, dan kan ik me voorstellen dat dan de agenten ook niet uh, echt het gevoel hebben dat ze op moeten treden. Is er iemand in het land, bijvoorbeeld een soort Nelson Mandela, die daar dan nog wel een goede rol in kan spelen? Ja, Mandela die, die uit zich helaas helemaal niet meer over, uh, over politiek... en daar horen we eigenlijk niks meer van. Die is gewoon te oud en, en lekker met pensioen. Um, tijdens het geweld, toen het, toen het heel erg escaleerde, dus een paar jaar geleden... waren er wel wat prominente figuren en oud-apartheidstrijders... Die zeiden van uh, we moeten toch uh, deze mensen een gastland bieden. Uh, en ze wezen er toen vooral op dat tijdens de apartheid. heel veel ANC'ers en uh, apartheidstrijders. in Zimbabwe onderdak hebben gevonden en in Mozambique. En die wezen er toen een beetje op van. Uh, ja wij moeten nu dus ook gastvrij zijn. Maar ja, Zuid-Afrikanen zijn het gewoon beu. Enorme werkloosheid. Uh, mensen wonen al uh, uh, jaren in, in sloppenwijken. En zij willen gewoon verandering. En zoeken dus een zondebok in die buitenlanders. Goed, dankjewel. Ellis van Graaf vanuit Zuid-Afrika.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 What I used to know van Gautier. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is cultuurfilosoof Evert-Jan en dat is vandaag voor het eerst. Hartelijk welkom evert Hartelijk dank. Wat doet een cultuurfilosoof de hele dag trouwens? Nou niet de hele dag, maar je probeert wel een beetje greep te krijgen op wat er allemaal gebeurt in de samenleving. Maar ja. ik doe ook nog andere dingen hoor, ik ben ook nog betrokken bij een ontwikkelingsorganisatie. Ja en dat is misschien ja. in dit geval wel relevant, Dat is zeker want relevant. waar ga je het over hebben? Ik wil het graag hebben over de campagne van Som. Ik help mee of ik doe niks. En Som is ook een hulporganisatie? Het is ook een hulporganisatie en ik sta helemaal achter de inhoud van de campagne. Daar is helemaal niets mis mee en ik doe graag mee met de actie. Zoveel mogelijk kinderen van de vuilnisbelten af in Cambodja. Uh, ik wil alleen gewoon graag een gesprek hebben met de directeur over de inhoud. Of de, de toon, sorry. De ja, toon zullen we dan van de... eerst even luisteren ja? naar een, een radiospotje van Terresom over deze actie?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 Ja, even naar One. Jij hoorde dit spotje en wat dacht je toen? Um... Op zich heel goed dat, die, dat, dat je heel duidelijk de verontwaardiging hoort van deze mevrouw. Die is gewoon hè, dat, dat dwingende wat er in haar stem klinkt is gewoon puur, ze is boos. Ze, ze, ze ziet iets wat niet mag. Dat is helemaal goed, ik bedoel, daar kunnen we alleen maar toejuichen. En wat, je dan, wat er dan vervolgens gebeurt is dat ze eigenlijk haar gesprekspartner voor het blok zet. En je zegt, je moet nu kiezen of je gaat helpen. En dan vraagt die, die de man nog, mag ik er nog even over nadenken? Nee, je mag niet nadenken, het is nu of nooit. Ja. Of je helpt mee, of je doet helemaal niks. En toen je dat hoorde dacht je... En toen dacht ik, wat is nou de uitwerking van zo'n boodschap... op de luisteraar en de kijker? Ze zegt het niet alleen maar tegen die man. Ze zegt natuurlijk duidelijk ook tegen ons. Dus wij horen daar een dwingende stem tegen ons zeggen... je moet nu tegen de som gaan steunen... in het van de vuilnisbel te halen van kinderen. De inhoud is helemaal goed, maar je zegt het zo dwingend... dat je op een gegeven moment je gaat afvragen... hoe effectief is het nou om op zo'n manier zo indringend op iemand in te praten? Want jij als luisteraar dacht van, ja, dag. Nou... Het gevaar wat ik bij mezelf proef is: uh, Dit is niet het enige sportje wat ik hoor. Je hoort heel wat in een jaar. Uh, ik, ik voel dat ik mijn mentaal ga afsluiten. Want het is zo indringend op je schuldgevoel en op je geweten. dat je op een gegeven moment, als je dit te vaak hoort, je, je mentaal een soort, uh, soort muurtje gaat opbouwen. Uh, oftewel, is het gevaar niet van zo'n indringende manier van, van praten. dat je het omgekeerde bereikt? Dat mensen zich gaan afsluiten en dat er juist minder betrokkenheid komt voor een dergelijke manier van praten. Gaan we vragen aan Albert Jaap van Standbrink. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent de directeur van uh, Tedes Waarom heeft u voor deze toon gekozen? Ja, het is een, een prikkelende en confronterende uh, campagne. En het, dat blijkt ook wel uit de reacties die we krijgen en onder andere ook dit uh, gesprek. Ja, het feit dat wij er nu over praten. Dat ja. is alvast gelukt in ieder dat geval. Dat is alvast gelukt. <laughs> uh, nou, we willen natuurlijk aandacht vragen voor dit, uh, dit probleem. Want het is echt wel een, een groot probleem. Ruim 200 miljoen ja, Nee, dat miljoen is duidelijk. Maar waarom deze manier? Deze manier, ja. We willen mensen raken. We willen mensen wel uh, aanzetten om erover na te denken. En... Uh, ja, ze daar ook in mee te nemen en te laten zien dat wij een concrete oplossing kunnen bieden voor meisjes zoals die gepresenteerd worden in de campagne. Ja, en, en, en dat, bedoel, de boodschap is duidelijk en de nood is hoog, dat wordt duidelijk gecommuniceerd. Ja. Bent u niet bang dat mensen zich mentaal afsluiten voor zoiets omdat het zo indringend is? Dat mensen op een gegeven moment denken nou als je het zo, uh, zo vraagt dan ga ik wel naar een andere organisatie? Ja, het, het afsluiten niet. Hè. Dat blijkt ook uit de, de vele re reacties. Want uh, ook mensen die uh, zich wel gekwetst voelen of uh, persoonlijk aangesproken voelen, die reageren toch ook. En dus daarmee sluiten ze zich niet af. Nou, maar maken ze dat tientje over, dat is natuurlijk de vraag. Dat is uiteindelijk ook het doel van ons, maar het, eh, daarvoor ligt nog een ander doel... en dat is toch eh, ook mensen prikkelen en mensen bewust maken van de problematiek. Eh, dus de, de campagne heeft eigenlijk eh, meerdere doelen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk uiteindelijk dat wij meer fondsen werven... om meer kinderen te kunnen helpen, meer kinderen uit de arbeid te halen. Daarnaast we het ook gewoon belangrijk dat mensen zich bewust worden van dit soort situaties. En, en dat ieder mens het in zich heeft, zeg maar, om daar ook een keuze in te maken. En daar met elkaar over te praten aan de koffietafel of... Eh, eh, in de auto of onderweg naar werk, kun je daarover over nadenken. En dat is eigenlijk wat we ook willen bereiken. En ik denk dat dat uh, op zich goed gelukt is. Ja, we praten er nu over. Uh, het, een alternatief zou zijn is dat je iemand aan het woord laat... die uh, kent, het werk kent daarvan en daarvan kan getuigen... dat het geld goed besteed is. Uh, dan is het meer een getuige die je aan het woord laat... dan dat je een dame op een dwingende toon ons uh, uh, uh, op de feiten laat drukken. Is zo'n andere... Uh, uh, aan andere benaderingen, waarbij je iemand meer laat getuigen van het goede werk van Terre zou dat ook een optie zijn? Heb je dat ook overwogen? Dat is een heel andere toon. Ja, nee, ik denk dat dat een heel goed idee is. En dat we dat ook wel eens geprobeerd hebben. En dat we dat misschien in de toekomst ook nog wel doen. We doen dat eigenlijk ook dagelijks. He, er zijn. Uh... Honderden, zeg maar, duizenden vrijwilligers in het land die dat voor ons doen. We hebben ambassadeurs die dat voor ons doen. We hebben uh, mensen die dat doen. Maar toch uh, ben je als terres met een relatief kleine uh, internationale hulporganisatie. Afgezet tegen grote andere multimediale campagnes, een relatief kleine speler. Dus, dus je, je, moet een beetje, je moet een en beetje de grens opzoeken. je moet een beetje de prikkelen. Ja. En denk ik ook wat, wat scherper zijn. Maar ja. En ik merk dat het ook wel het tijdsbeeld is. Als je hm. kijkt naar. Andere hulporganisaties, als je kijkt naar... Uh, word je wel of geen donor? Ben je voor of tegen Europa? Uh, ik las uh, nou, deze week ook in de krantencampagnes als... We pikken het niet. Uh, We zijn het zat. Uh, als u dit ziet, ben ik dood. Hè? Ik merk wel dat het ook een, een beeld is waarin ook wij toch ook meegaan. Door ja. wat prikkelender en wat meer confronterender zijn. Maar daar ik... je ook de aandacht echt te vragen van het publiek... in de strijd tegen kinderuitbuiting. Ja, dat geval. snap ik. Mag ik u even onderbreken? Ja. Ik, ik denk, ik mag niet eens nadenken. Hou eens op. Ja, dat is... Persoonlijk, ik heb het ook aan andere mensen voorgelegd en we krijgen dus ook reacties. En veel mensen, er zijn veel mensen, twee kampen. Ene kamp reageert zoals u nu zegt, van uh, ik mag niet nadenken, stop ermee, uh, waar we moeie mee. En ook heel veel, en dat is gelukkig het overgrote deel van de reacties, zegt van goed dat je dit doet. Want het is een probleem en daar moet je iets aan doen. En inderdaad, je hebt mij ook weer aan het nadenken gezet. Dus ik ben het met u eens dat die reactie mogelijk is, hè, dat blijkt. Nou, blij aan de andere kant er, zijn er gelukkig ook uh, heel veel mensen die zeggen nee. Goed dat je dit nog eens onder de brengt, want het is een groot probleem. Ja. Dus... Evert-Jan? Uh, ja, ho Hoe lang kunnen we dit doen? Uh, het het chockerende: uh, dat kun je een paar keer doen en dan zijn we ook daaraan gewend. Moeten uh, we moet er nog steeds een schepje bovenop? Steeds meer zout en peper in onze uh, boodschap? Nee, ik denk dat er ook wel een grens ligt. En dat het ook nog wel dat het uh, dat dit is, dat dat het dat ja, het is realistisch, laat ik het zo zeggen. Het is realistisch. Het is niet ja. gekunsteld. Het is een feit. Het is een werkelijk waar. Dit meisje heb ik zelf gezien in Cambodja. Die gaat er iedere dag naar die vrouwensbeelden. Mm. Dus hoe schokkend is de werkelijkheid? Het is mm. de waarheid. Het is niet uh, iets wat ik mezelf bedenk. Ja. Kijk, het is en, niet maar gekunsteld. Maar daar gaat volgens mij het gesprek niet over. Het gaat erom wat u er vervolgens achteraan zet. Namelijk dat wij moeten geven zonder erover na te denken. Nou, dat is inderdaad in de 20 minuten van een spot. Hè. We kunnen en Natuurlijk kan mensen niet gelijk, want eh, als jullie die spotten, kun je ook niet gelijk het doen. Maar je kunt wel daarna naar de website gaan en daarna nog eens even uh, kijken... wat doet Teresom nou en welke hmm. oplossingen biedt deze organisatie. Ja, even, ja. en, nog even over de claim die helemaal aan het einde staat. Haal voor 10 euro een kind van de vuilnisbelt. Dat is nogal een belofte. Hè? Ja. Dat zou eigenlijk betekenen dat elke keer als u 10 euro binnenkrijgt... er een ja. kind van de vuilnisbelt in Cambodja verdwijnt. Kunt u die belofte helemaal waarmaken? Het is een. Uh, nou, in een aantal gevallen wel. In een aantal gevallen oh, is het natuurlijk ook een metafoor daarvoor. Hmm. Met dat geld wat wij daarmee ophalen. kunnen wij moeders ondersteunen. En kunnen wij moeders aan het werk krijgen. En kunnen we ervoor zorgen dat die kinderen naar school gaan. Maar wacht even. Stel, ik maak een tientje over. Komt er dan een kind van die vuilnisbelt of niet? Ja, dan komen er komen meer kinderen van de vuilnisbelt. Altijd? Ja. Maar net zei u soms wel, soms niet. Nou, kijk. Het is zo dat kinderen op de vuilnisbelt werken. Wij. We realiseren ons dat kinderen op de vuilnisbelt werken, dat hoort niet. Hè? Dat, daar moeten we vanaf. Maar het is ook niet zo dat kinderen nu al, uh, direct, 100% naar school gaan. Wij kiezen voor de oplossing, en dat is ook veel realistischer, dat kinderen naar school gaan. Maar daarnaast mm -hmm. weten we dat ze ook enigszins blijven werken. En dat gebeurt dus een aantal uren per dag op de vuilnisbelt. En wij zorgen ervoor dat ze een aantal uren per dag naar school gaan. Oké, okay, je haalt ze dus toe. een aantal uren per dag van de vuilnisbelt? Ja. Oké, okay, maar dat staat er niet bij. Nee, maar dat is uh, in 20 seconden is dat te moeilijk. En daar hebben we gelukkig dit soort uitzendingen voor. Ja, even en zo. ook een website. Mag je dat doen als, als fondsenwerven op deze manier dit neerzetten? Het, ja, nou kijk, je, je, je moet inderdaad iets heel kort communiceren. Het is, de grootste vraag is, kan je het waarmaken? Ja. En uh, je, je, je claimt iets en dat, daar, een donor wordt daar steeds kritischer op. Als je niet kan waarnemen maken, dan keert het zich keihard tegen je. Oké. Okay. Ja. Nou, uh, spannend gesprek. Albert Jaap, Albert Jaap van Sandbrink van Terdersom en Evert-Jan Owenil, cultuurfilosoof. Beide hartelijk dank. Dank u wel. Dat brengt ons aan het einde van Dit is de Dag. Kijkt u nog eens even op de website. Dit is de dag.nu. En uh, zometeen na het nieuws van half vier. De Villa, Villa Fepiro, Tesselblok. Goedemiddag. Goedemiddag, Elsbeth. Wij zitten in Den Haag, zoals gebruikelijk op dinsdag. En wij hebben hier zometeen te gast Ari Slop, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hij wil vandaag nog één keer een extra debat voor de cruciale eurotop van morgen. Waarom, vragen wij ons af. Wat hoopt hij meer te horen van premier Rutte? En wat wil hij hem nog in het bijzonder op het hart drukken voor de premier morgen afreist naar Brussel om over het lot van Europa te gaan beslissen? Dat zometeen in Villa VPRO. Nu eerst het nieuws, Renate Evers. Radio 1 Het NOS Journaal Vijf supporters van NEC hebben een landelijk stadionverbod van zes jaar gekregen. Vorige week zondag waren ze betrokken bij de rellen na de wedstrijd tegen Vitesse. Ze bestormden de supportersbussen van Vitesse en bekogelden de politie met stenen en stokken. Twee mannen van 19 uit Berkel en Schot zijn veroordeeld voor het doden van een man in Spanje in 2008. Ze waren daar op vakantie en kregen ruzie met een Spanjaard die volgens hun de portemonnee wilde stelen. De man overleed aan zijn verwondingen. De twee daders waren destijds minderjarig en hebben daarom 20 maanden jeugddetentie gekregen. Na de aardbeving van zondag zijn in het oosten van Turkije een moeder en haar baby levend onder het puin vandaan gehaald. Ze zijn gevonden in Ercic, een van de zwaarst getroffen plaatsen. Het dodental van de beving ligt inmiddels op 366. En er is nog altijd veel onduidelijk over de beroving van vanochtend op een geldwagen in Ridderkerk. De chauffeur van de geldwagen is verdwenen, evenals een aanzienlijk geldbedrag. Of hij het geld zelf heeft gestolen of is gegijzeld door overvallers is niet bekend. En tot zover het nieuws van dit moment. ANBD Verkeersinformatie. De avondspits is al begonnen bij Amsterdam en Rotterdam. Ik noem de wat langere files. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Blaricum 4 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum 3... Op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen de afritten Maarn en Den Dolder, 5 kilometer. Daar zijn vrachtwagen stilgevallen. De rechte reisschok is dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. En wat bieden wij u het komende uur? Veel politiek, je zit uiteindelijk niet voor niets in Den Haag. Na vier uur ons eigen vragenuurtje met Kamerleden en parlementaire pers over actuele politieke kwesties en verhalen uit de wandelgangen. En daarvoor een gesprek met Arie Slop. Hij is fractievoorzitter van de ChristenUnie. En hij wil vandaag nog één keer een extra debat over de eurocrisis... voordat morgen die cruciale top van regeringsleiders begint. Waarom wil hij dat? Wat heeft hij nog voor Konijn in zijn hoge hoed zitten... om premier Rutte mee te geven naar Brussel? Wilt u reageren op alles wat u bij ons hoort? Doet u dat dan vooral via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Maar eerst een bizarre zittingsdag vandaag... in het zich al jaren voortslepende liquidatieproces Passage. Dat is een megaproces waarin elf verdachten terechtstaan... voor meer dan tien liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Vandaag dus. Advocaten en de rechtbank, de rechters... zijn op zijn zachts gezegd verbaasd... over de manier waarop het Openbaar Ministerie... met geheime verklaringen van de kroongetuigen is omgegaan. Geheime verklaringen die nu dus naar buiten zijn gekomen. In De Bunker, in Oostorp, waar dat proces plaatsvindt... is justitieverslaggever Merel van Leeuwen van de pers. Dag Merel, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Wat, wat is er nou vandaag toch gebeurd? Nou, er is weer een hoop gebeurd. Uh, nou, het gaat er dus om dat uh, toen kroogtuiger Peter Le Serpe vijf jaar geleden een deal sloot met justitie... Uh, was hij gebonden om de waarheid te vertellen over alle liquidaties... en mogelijke liquidaties waar hij iets over kon zeggen. Mm -hmm. Uh, toen uh, onlangs is gebleken, een paar weken geleden begon hij er zelf over... dat hij uh, toen tijd ook verklaringen heeft afgelegd over de rol van Willem Holleder. Die linkt hij ook aan een aantal liquidaties. Die verklaringen over Holleder die zijn in een kluis verdwenen op zijn verzoek. En ja. die zijn uh, altijd dus uh, uh, in die kluis gebleven uh, tot onlangs. Waarom, tot... waarom kwamen die in die kluis terecht? Omdat hij daarom om had gevraagd. Hij vreesde voor zijn eigen veiligheid en voor de veiligheid van zijn familie. Mm -hmm. uh, en uh, daarom uh, ging het OM daarmee akkoord. Dat is heel gek. Want... Nou ja, zoals, zoals het, uh, de officier van justitie vandaag zei, mevrouw Betty Wind. Uh, die zei dat het ethisch niet. Uh, ze zei ja, uh, niet ethisch om iemand te dwingen. Uh, om die verklaringen dan openbaar te maken als hij vreest voor zijn veiligheid. Maar wat moet je met een kroongetuige als die vervolgens de regie zelf in handen kan nemen... door te zeggen, ja, maar er is een aantal dingen die ik wel weet en die ik wel wil vertellen... maar dat mag niet naar buiten gebracht worden ja. en kan dus geen rol spelen in het proces. Ja, nou dat is natuurlijk een beetje de crux wat hier nu gaande is... Want uh, het, officier, of de, het Openbaar Ministerie zegt, alles wat uh, uh, Lacerbe heeft verteld over Holleder, dat raakt niet aan deze verdachte. Dus het is niet ontlassend voor deze verdachte. Dus in die zin staan wij er ook achter dat die verklaringen altijd buiten uh, boord zijn gebleven. Mm -hmm. Maar die advocaten zeggen, hè, hij is verplicht om alles te verklaren over wat hij weet over bijvoorbeeld de moord op Kees Houtman, yeah. vastgoedhandelaar. En daarin is hij dus gewoon niet volledig geweest als hij nu holleder aanwijst als de opdrachtgever. En als holleder, als hij holleder aanwijst als opdrachtgever voor die liquidatie en misschien voor nog meer... dat zijn wel de liquidaties waar sommige van de mensen die nu terecht staan verdacht worden. Ja, dat klopt. Ja. En dan is het ook ja. van belang om te weten wie de opdracht gegeven heeft, zou je ja, zeggen. Ja, precies. Nou ja, dat is, dus, dat is precies wat er nu aan de hand is. En, en wat o en... is er dan vandaag precies gebeurd? De advocaten zullen natuurlijk ontzettend op hun poot gespeeld hebben... en gezegd, waarschijnlijk gezegd hebben, ja, wat doen we hier? Ja, nou, het punt is dat de officier van justitie die, uh, die afspraken heeft gemaakt met La Nasserpen... dat is een CE-officier, dat is zeg maar de man die over de geheime dienst van de politie gaat... dat is meneer Samen de Haas, die heeft die afspraken gemaakt met Nasserpen... en die verklaringen zijn in die kluis verdwenen. Ja. Uh, vandaag was aan bod dat het Openbaar Ministerie... Uh, er werden allerlei vragen aangegeven... ...die ze moesten gaan beantwoorden. Ja. Maar, zei het OM, dat willen wij niet... ...want wij willen eigenlijk eerst overleg voeren met meneer De Haas... ...en dan komen wij daar volgende week wel uh, op terug. Uh, nou, toen was de rechtman zeer verborgen over het feit dat meneer De Haas hier vandaag niet aanwezig is... ...zodat hij niet meteen kan worden gehoord. Mm -hmm. uh, dus daar gingen, waren felle discussies over... ...en nu is het zo dat uh, meneer De Haas dinsdag hier moet verschijnen in de bunker... ...om alsnog uh, die vraag te beantwoorden. Meneer De Haas is van het OM... Die is van het en die heeft toen de tijd dus met de kroongetuigen de deal gesloten... en ook gezegd, oké, okay, deze verklaringen die over Holleder gaan... die vind jij zo eng, die leggen we in de kluis. Hij is de man die ja. dat besloten heeft. En het ja, OM ja. vandaag zegt dus nu... Ja, maar we willen eerst overleggen. Met, ze zullen toch al eerder met deze man contact gehad hebben hierover? Nee, dat, nee want het, het, het zaaks-OM, zo heten dan de officieren van justitie die deze zaak doen... die waren net zo verrast een aantal weken gelegen, geleden dat die verklaringen in de kluis liggen. Hmm. Over de Want die zeggen dus dat zij daar geen weet van hadden. Uh, dus meneer De Haas maakt geen onderdeel uit van dit zaaks-OM. Okay. En aan de andere kant kun je denken, hè, OM is één en ondeelbaar, het is allemaal één organisatie, dus uh, hoe kan dat? Meneer de Haas schijnt wel overleg te hebben gehad met zijn pakketleiding in Amsterdam. Maar goed, er dus zit het allemaal een beetje schimmen van wie wat heeft geweten en wie niet. Maar dit, dit is, uh, zouden die advocaten ook nog kunnen zeggen... op deze manier kan dit proces niet gevoerd worden, laten we ermee stoppen... en iedereen vrolijk naar huis, want dit, dit is een, een, een, een, een vertoning? Nou ja, wat Nico Meijering vandaag zei, de advocaat van Dino Sorel, die noemde het tot, tot een aantal keer toe een schijnproces. Omdat je natuurlijk in totaal met alle performances zittingen erbij... zijn ze hier al 4,5 jaar bezig. Waarbij toch een heel uh, um, een belangrijk deel van de informatie altijd achterwege is gebleven. Ja. Die, die informatie over Willem Holleder. Dus uh, hij heeft ook aangekondigd dat hij een uh, voorlopige hechtenis van zijn cliënt Tino Sorel wil die uh, opgeven zien. Mm -hmm. Daar wilde hij wil dit een verzoek over doen. Uh, en hij vindt het natuurlijk ook heel raar dat op het moment dat Sorel uh, vorig jaar werd aangehouden, juist ja, vorig jaar, en in, dat, in dit proces werd getrokken dat toen was er bijvoorbeeld ook de tijd en de mogelijkheid om dan met die verklaringen over rolleden naar buiten te komen. Ja, maar het... daar is dus, dus het, het, het klopt inderdaad dat het ja of hoe dit nu verder gaat en tot welk einde dit komt. Ja, dat is... Uh, dat is de vraag natuurlijk. En ja. is er ook niet gesuggereerd, want dat is toch het eerste wat ook bij je opkomt, dat het OM zich toch wel op een heel hellend vlak heeft begeven door met deze kroongetuigen in zee te gaan, maar hem dus ook eigenlijk min of meer de regie in handen te geven, door te zeggen oké, okay, er is een aantal verklaringen die niet openbaar hoeven, die wij wel weten, maar daar hoef jij niet mee naar buiten te komen. Dan laten ze hem toch een beetje de voortgang van het proces sturen. Ja, dat klopt. En aan de andere kant kun je bedenken, maar goed, dat is ook een beetje speculeren van mijn kant. Kijk, Hollede zat vast. Die, zat, die, was, die had net dat proces gehad tegen Enstra. Die zat vast voor afpersing voor negen jaar de cel in. Die komt in principe in januari vrij volgend jaar. Uh, dus hadden ze die verklaringen tegen Hollede, die lagen daar natuurlijk prima. Ja. En heb je misschien de tijd om als OM nog meer uh, bewijs daartegen te vergaren. En, en, hè, en dan te denken van, er komt nog een soort passage 2. We beginnen gewoon nog een proces tegen Willem Hollede voor liquidaties. Hmm. Nou ja, dat zou... Uh, nou zou, Scherf, dat zou... Sorry. Nee, dat, dat zou hun, hun theorie kunnen zijn, ja? Ja, nou ja, En La Serpe die heeft nu een beetje in de gaten van dit, dit hè, als ik dit had geweten allemaal, dan was ik waarschijnlijk dit, dit hele circus niet aangegaan als kroongetuige. Volgens mij krijgt hij in de gaten dat er dus nog een eventueel een ander proces aankomt. Dat hij nog weer jaren bezig is. En daar heeft hij gewoon geen zin in. En daarom heeft hij zoiets van ik gooi nu alles op tafel. Dan... Mm -hmm. Dan hoop ik dat ik er gewoon zo meteen van af ben. Ja, nou en dat, dat schopt alles wel een beetje in het honderd. Volgende week ja. komt dus die man die toen voor het OM de deal met de kroongetuigen gesloten is. Dan, dan weten we meer hoe het verder dan allemaal gaat. Dan weten we meer. Oké, okay. ja, dankjewel Merel van Leeuwen van De Pers. Tijd nu voor onze dagelijkse serie bijzondere maar waargebeurde verhalen. Het moet uitdagend, uh, hoe dan ook. Hoe lager de jeans, hoe leuker, dan hangt het net uh, een beetje te hangen op je schaambeen. Nou, ik weet van mensen dat ze mijn billen altijd heel erg mooi vinden. Nou, dan denk ik ook van, ja, dan moet je ook uh, je, je best assets uh, laten zien natuurlijk. Ik heb altijd wel even moeite van oké, okay, dan moet ik zo op de fiets en heel de Jordaan door uh, de, de dam over. Voordat je dan bijvoorbeeld een keertje in de kokring terechtkomt. Ik heb een uh, gele regenjas die ik er dan wel eens over aantrek. Of ik heb een regenbroek die dan mijn billen bedekt. En dan voel ik me zo aseksueel en dan word ik ook echt al oh, vreselijk. Ik zie ook wel eens dat ze gewoon. Zo op de fiets zitten, hoor. Maar ja, dan heb je kans dat je uitgescholden wordt. kanker homo. U hoorde één minuut gemaakt door Maartje Duin. Het was groot nieuws. Bij experimenten met de grote deeltjesversneller in het Zwitserse CERN... zouden piepkleine deeltjes, de zogenaamde neutrino's... sneller gereisd hebben dan het licht. En dat kan niet. Dat zou de theorieën van Einstein en eigenlijk de hele basis van onze hele natuurkunde... in één klap naar de prullenbak verwijzen. En omdat er iets gebeurde wat niet kan... heeft onze Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... in haast een symposium georganiseerd om helderheid te scheppen. Dat was gisteravond Arnoud Jaspers, onze wetenschapsredacteur. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij was daar op dat symposium. Uh, ja, klopt. Het was afgeladen druk. Er was veel belangstelling voor. Ja. Um, en er waren vier sprekers, vier Nederlandse deskundigen... Uh, die hun licht lieten schijnen over deze materie. Uh, alle vier waren ze heel sceptisch. Zij, zij zouden inzetten op uh, ja, dat er toch ergens een fout gemaakt moet zijn. Mm -hmm. Maar um, er kwam toch niet echt een duidelijk beeld uit naar voren... wat die fout dan zou moeten zijn. Oh. Um, ik heb gisteravond nog wel even gesproken na het symposium met Frank Linde. Dat is de directeur van het Nationaal Instituut voor Kern- en Energiefysica En een van de sprekers daar. Mm -hmm. En uh, ik vroeg hem wat volgens hem het, het zwakste punt in dit uh, neutrino-onderzoek is. Ik denk uh, ervan uitgaan dat het een uh, meetfout is. Dan gok ik dat de meetfout aan de kant van CERN zit. Want daar moet je echt uh, gedurende een langere tijd... een tijd die veel langer is dan het effect wat gemeten is... Protonen op een trefplaatje gooien. En je moet die protonen kan je meten, maar je kan niet meten die neutrinos die ze maken. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus daar zou ik, denk ik, mijn geld op zetten op het moment. Juist, een meetfout in CERN. Uh, ja, omdat ze daar, uh, wat je daar moet meten is, is echt moeilijker dan wat je in die detector in Italië moet meten. Als, als er een neutrino in die detector in Italië aankomt, dat geeft mm -hmm. zeg maar een, een tik, een, een streepje. En dan weet je precies, oké, okay, hier heb ik een neutrino gevangen. Maar die deeltjesversneller die uh, bij CERN die neutrinos produceert, die schiet ze zeg maar richting Italië, een mm -hmm. heleboel. Maar je weet niet precies welke neutrino nou wanneer vertrekt. En nee, maar je... dit, dit klinkt te simpel voor woorden. Ik bedoel, als je, je weet wel de aankomst van iets... Mm -hmm. maar als je niet precies weet wanneer die vertrokken is... dan kan je natuurlijk nooit betrouwbaar meten. Nee, maar kijk, zo, zo simpel is het nou ook weer niet. Ze weten van die hele groep neutrino's... dat is een duidelijk afgebakende groep. Zeg ja. maar, iedere seconde vertrekt er een groepje. En ze weten de, heel precies de eigenschappen van die groep. Zeg maar, wanneer de eerste vertrekt, wanneer de laatste... wanneer de, de meeste vertrekken. Dus dan kun je heel statistisch... Wel, uh, statistisch wel heel nauwkeurig uitspraken doen... over wanneer de groep gemiddeld vertrokken is. En de, op die manier mm -hmm. kun je dus wel het vertrek linken... met de aankomst in de detector. Maar... En dat hebben ze ook volgens de, die Nederlandse wetenschappers... die hebben het wel nagerekend, hè, de ja. gegevens die uh, die, die uh, onderzoekers presenteren. Ze zeggen, nou ja, op zich is de berekening wel goed... maar ze hebben toch twijfels bij of de, de onderliggende aannames... voor die statistiek, of die wel kloppen. Oké, okay, dus ze zijn allemaal sceptisch. Maar dan, sceptisch, nog niet onomstotelijk bewezen dat het niet zo is. Dus stel dat het wel zo is, wat dan? Um, ja, dat... Uh, uh, dat heb ik ook aan, uh, aan Frank Linde gevraagd en daar zei hij het volgende op. Mocht het uiteindelijk waar blijken te zijn, dan is dit echt fantastisch. Een revolutie, hè? In, de, in meerdere opzichten. Want het is helemaal niet gepland. En het is veel leuker om iets te ontdekken wat gewoon echt helemaal verrassend is. Uh, en anderzijds is dat het hele natuurkunde op zijn kop. Echt zodanig op zijn kop, nou, dat we net gehoord hebben ook weer... dat de theoretici gewoon niet weten wat ze ermee aan moeten. Ja, handen in het haar, ze weten niet wat ze ermee aan moeten. Het enige wat ze weten is, als het zo is, dan is het revolutie. Alles ja, op zijn en... kop. En wat je dus moet doen is opnieuw meten... met een andere detector en een andere deeltjesversneller. Dat, mm -hmm. dat uh, zijn ze nu aan het doen in de Verenigde Staten. Ja. Maar het, het grote probleem is... De, je moet heel nauwkeurig uh, op beide plaatsen een klok hebben staan... die nauwkeurig genoeg is en die ook precies gelijk aan elkaar lopen. Atoomklokken heel heel zijn dat doen. toch? Sorry? Atoomklokken zijn dat toch? Klopt, dat zijn atoomklokken. En uh, die zijn op zich heel nauwkeurig. Die kunnen wel dat, dat tijdsverschil van 60 nanoseconden... dat is ja. de tijd dat die neutrino's te vroeg aankwamen... Mm -hmm. Op zich kun je 60 nanoseconden best wel meten. Uh, maar als je een andere atoomklok 700 kilometer verderop hebt staan... om er dan voor te zorgen dat die precies gelijk loopt... Ja. en dat ook jarenlang blijft doen... dat is een, een heel ander probleem, een veel moeilijker probleem. Oké, okay, dus ze gaan het nu nameten uh, uh, uh, in Amerika? Ja, dan moeten ze dus eerst zelf ook weer een systeem opzetten daar in Amerika... om die, om die twee klokken zo geweldig nauwkeurig op elkaar af Afgestemd te stemmen... en elkaar. gelijk te laten lopen. En wanneer, wanneer gaan we hier dan weer? het resultaat van worden, denk je? Um, een jaar of twee, sneller kan het niet. Want je moet echt genoeg neutrino's verzamelen in die detector. En, en bijna allemaal gaan ze er dwars doorheen. Mm -hmm. Maar heel af en toe blijft er eentje hangen. En eer ja, je dan een paar duizend neutrin neutrino's bij elkaar hebt... om weer statistisch te kunnen zeggen van... hé, hey, ze komen te vroeg aan... Helaas, dat gaat twee jaar duren. Nou ja, wat is twee jaar op de eeuwigheid, toch? Precies, want als het resultaat bevestigd wordt... Als het resultaat bevestigd dan... wordt, dan hebben we binnenkort een verkoop van last minute reizen door de tijd. <laughs> ja, toch? en dan hebben we het er over 500 jaar maar... nog over, over dit, uh, dit resultaat. Zo is dat. Oké, okay. Arno Jaspers, onze wetenschapsredacteur. Hartelijk bedankt. En uh, inmiddels is hier in de studio aankomen uh, schuiven... Arie Slob, hartelijk welkom. Goedemiddag. Fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Um, u heeft een debat aangevraagd, weer een debat zou ik bijna zeggen... Um, uh, om, uh, voor de, de eurotop morgen. Er is zaterdag, wat een, uh, een bijzonderheid was in onze parlementaire geschiedenis... al een extra debat geweest met premier Rutte en uh, minister Jan Kees de Jager. Nu wilt u vandaag, vlak voordat die top morgen losbarst, dat weer... en ik vroeg mij af waarom. Wat verwacht u nou toch dat de premier of de minister u nog meer kan zeggen? Of heeft u de oplossing ineens, de, het Eureka, en gaat u hen dat meegeven naar Brussel? Ja, u zegt terecht weer, want er is weer een Europese top. Als het in ieder geval uh, doorgaat, maar dat ziet er nu wel naar uit. Mogelijkerwijs zelfs morgen de top waar de besluiten gaan vallen. Al weten we dat natuurlijk ook nog niet helemaal zeker. Want het laatste wat ik net weer gehoord heb... is dat een overleg tussen de ministers van Financiën voor morgen... dat dat uh, gecanceld uh, zou zijn. Dus oh? wat voor signaal dat nu weer is... Dat heb ik zo zover, ben ik nog niet dat ik dat al kan analyseren. Maar er gebeurt natuurlijk van alles. Ja, afgelopen zaterdag hebben wij voor het eerst sinds 1918 weer op zaterdag vergaderd Weet met u waar de het de toen regering. over ging in 1918? Nee, dat heb ik nog niet nagezocht. Ja, we zijn ik... het even na gaan zoeken. Dat ging volgens mij over voedselvoorziening. Dat zal er wel te maken hebben met het feit dat de Eerste Wereldoorlog nog volop bezig was. Ja, dat is ook belangrijk. En, uh, maar goed, dat, <laughs> het ging, nou, ging ook over schaarste. Ja, daar ging het afgelopen zaterdag niet over, maar wel over schaarste. Ja, ja. En over de inzet van het kabinet. Wij kregen toen geen duidelijkheid. De minister-president zei van ik kan u niks zeggen, want uh, dan loop ik de minister van Financiën voor de voeten... die op dit moment in Brussel aan het vergaderen is. En ik ben ook bang dat als ik de, on de ontwikkelingen gaan zo snel... Mm. dat ik misschien nu ook verkeerde informatie ga geven... omdat er inmiddels het, het speelveld alweer gewijzigd is. Uh, dan hebben we ons bij moeten neerleggen. Maar het was wel teleurstellend dat op alle inhoudelijke vragen die gesteld werden... geen antwoord kwam. Uh, nu uh, zitten we ter voorbereiding van wat de finale top uh, moet zijn. Ik heb het zaterdag overigens ook al aangegeven. Van, uh, dan is het goed dat we nu wel de duidelijkheid van onze uh, regering krijgen. Ik zie bij onze Duitse buren uh, mm -hmm. zie ik dat morgen uh, de boendeskansler Merkel die gaat naar de boendestaak toe. Morgenmiddag om 12 uur. Nog voor, vlak voor de top? Voor de top. Die houdt daar een, uh, een, een uh, regeringsverklaring wordt afgelegd van ongeveer 20 minuten. Dat is nu al ingepland. En daarna vindt er een debat plaats. Dat mag anderhalf uur duren. Het zal allemaal netjes. De Duitsers zijn natuurlijk altijd erg ordelijk en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, de Duitse groentelijkheid. Uh, om 90 minuten lang mogen ze erover vergaderen, maar de Duitse regering vraagt ook het Duitse parlement om een mandaat. Want je kunt niet zomaar naar een belangrijke top gaan, zonder dat je weet dat je daarin steun hebt vanuit je parlement. En dat is nog wel een meerderheidsregering daar in Duitsland. Is een meerderheidsregering. Terwijl hier met een minderheidsregering zit die dat mandaat op zijn minst, toch? Dan zou je zeggen, in de zak zou willen hebben. Precies. En daarom vind ik het ook zo verbazingwekkend dat ons kabinet zo wegduikt, dat we eigenlijk iedere keer maar weer moeten trekken om informatie. Want waar duiken ze nou precies voor weg? U vraagt Eigenlijk toch alleen maar mag ik aannemen aan de premier. Waar, met wat gaat, met wat voor inzet gaat Nederland daar zitten? Ja, nou, hè, dat is al heel wat dat, natuurlijk. Hè. Dat is de maar vraag die gesteld moet daar zou hij antwoord op moeten kunnen geven... zonder dat hij uh, uh, de, de minister van Financiën voor de voeten loopt. Ja, want uh, die is met die inzet dan aan, de, aan, de, aan het werk, zeg maar. Ja. En ja, wat eruit komt, dat natuurlijk snappen we allemaal. Je bent met daar zoveel landen bezig... dat je nooit voor 100% uh, je programma die je hebt... Hè, dat weten we als mm -hmm. partij, politieke partijen ook kunt verwezenlijken. Dat is een gegeven. Maar je hoopt natuurlijk wel dat er zoveel mogelijk van komt. Maar wij hebben minimaal recht om te weten... waar het kabinet staat rond de grote vragen... Tweede noodpakket voor Griekenland, we weten dat het niet voldoet. Wat staat het kabinet voor ter oplossing daarvan? Wij denken dat er een, als ChristenUnie dat er een grotere kwijtschelding zal moeten plaatsvinden. Maar vindt het kabinet dat ook? Uh, het gaat over herkapitalisatie van banken. Uh, wat voor bedrag denkt het kabinet dat daarvoor uh, nodig is? Men spreekt over uitbreiding van het noodfonds. A, is dat nodig? Het kabinet heeft in het verleden steeds gezegd... dat willen we niet, ook mm -hmm. in de media. Vindt men dat nog steeds? En als het wel gaat gebeuren, hoe gaat het dan gebeuren? gaan we dan de variant kiezen... waar Frankrijk zich gewoon publiek voor uitspreekt. Je hebben ze het het weer het soort een soort bank terug... worden? Een soort bank, dat zou zo slecht zijn. Dan zeg je in feite van laat de persen, maar uh, zet die maar aan bij de Europese Centrale Bank... met alle gevolgen van dienst. Dat moeten we nooit willen. Maar vindt onze regering dat dat ook pertinent niet moet gebeuren? We ja, weten het gewoon. Dat weet u gewoon ik niet? Ik weet het niet. Nee. En u zegt eigenlijk zou ik de minister-president... en de minister van Financiën zonder dat wij dit weten... niet zomaar op pad durven sturen. Ja, je houdt ze natuurlijk toch niet tegen, maar... Nee, ik ga niet dat... voor de auto liggen, uh, maar... maar op, uh, niet. op een manier. Uh, ja, nee, dat past toch ook niet helemaal bij me. Maar ja, ik werd, ik werd zaterdag, en dat gebeurt niet zo heel vaak uh, in de Kamer... dat ik toch echt ook wel boos werd over het feit... dat wij gewoon geen antwoorden krijgen op hele logische vragen. En dat, dat ik ook wel snap dat ze niet het achterste van hun tong laten zien. Oké, okay, mm -hmm. maar we moeten meer richting van het kabinet krijgen. Dat hebben ze ook nodig, want ze gaan dus maar met een mandaat van 52 zetels... gaan ze richting uh, Brussel. Mm -hmm. Dus als het kabinet straks met iets terugkomt... waar een meerderheid van de Kamer niets voor voelt... dan hebben ze een enorm probleem. En... Uh, ik weet ook bij dit soort processen dat als men zo lang bezig is geweest... en nou, er ligt uiteindelijk een resultaat... dat de kans dat daar nog iets aan verandert wat wezenlijk is, die is gewoon minimaal. En dit gaat de dingen die u nu noemde waar u geen antwoord op heeft gekregen... zegt u zaterdag van het kabinet. Dat zijn eigenlijk de zaken die heel erg de acute crisis nu op moeten lossen. Maar er gaat morgen waarschijnlijk ook gesproken worden... over een aantal zaken die voor de toekomst van belang zijn. Een uitgebreidere bevoegdheid van Europa. Als het gaat om de financieel-economische financieel-economische beleid in de lidstaten... Ja, ook dat, dat is, is onderdeel natuurlijk ook wel van ja. heel erg belang... om te ja. weten wat Nederland daar gaat zeggen. Dat is ook onderdeel van het debat geweest. Daar heeft het kabinet wel regelmatig uh, een en ander over gezegd. Ik heb afgelopen zaterdag tegen het kabinet gezegd... het lijkt mij niet meer dan logisch... dat dat een soort minimumvoorwaarde voor het Nederlandse kabinet is. Want het is eigenlijk een soort veiligheidsklep... op het moment dat het fout gaat dat je in kan grijpen... voordat het kabinet maar met welke aanvullende maatregel ook akkoord zal gaan. Zelfs daar kregen we geen antwoord op. We mm -hmm. hebben het ook als een Kameruitspraak voorgelegd. Dat is overigens ook weggestemd tot mijn verbazing. Maar... Uh, dat zijn hele basale, maar wel belangrijke dingen waar je in ieder geval over moet kunnen spreken en afspraken moet kunnen maken. Het gebeurde zaterdag niet. We zullen moeten afwachten of het vandaag wel gaat Want gebeuren. Want het debat, vergeet ik helemaal te zeggen, wat u heeft aanvraagd, dat gaat ook komen, namelijk zo meteen. Ja, het begint straks mm. gelijk uh, na vier uur. Dan mm -hmm. zullen eerst uh, de woordvoerders financiën met de minister van Financiën gaan spreken. En dan zullen we in de, in de dinerpauze van uh, de Algemene Politieke Beschouwing in de Eerste, in de kamer. De eerste kamer, bij, zijn bij ons nu... aan de overkant, dus ja. ze even oversteken. Dan zullen we met de minister-president het verder afronden... en nou dan heeft de Kamer ook de mogelijkheid om nog eventueel moties in te dienen. En wie? Want u, u, u, uw vraag werd dus gesteund door een meerderheid? Uh, alle fracties die zich bij de microfoon hebben gemeld... en dat waren ze, dacht ik, allemaal, hebben het uh, gesteund. gezegd we, we willen ja. dit nu doen. Oké, okay. inmiddels zijn ook aangeschoven uh, mijn trouwe panelleden... voor het politieke panel zometeen naar vieren. Maar we gaan gewoon nu vast meepraten tijdens Niemands Lied van vrij Nederland. Hartelijk welkom. Hoi. En collega Joost Vulling van de NOS... Um, wat denken jullie? De, de, de, het lijkt een beetje een, een, een gekke vertoning aan de lopende band, maar extra debatten voor die top. Maar uh, Thijs, denk je dat het zinvol is wat Arie Slob gevraagd heeft en denk je dat hij ook antwoord op zijn vragen gaat krijgen zometeen? Want nou, dat is natuurlijk het uh, belangrijkste. Uh, het is in ieder geval terecht dat Arie Slob heeft gezegd... dat hij met de premier wil praten. Want uh, het, het gaat niet om zomaar iets, het gaat om vele miljarden. En inderdaad, uh, als het inderdaad zo is dat, uh, dat in Duitsland... waar het om nog veel meer miljarden gaat... Uh, wel netjes uh, wordt teruggekoppeld aan het parlement... dan lijkt met geld uh, terecht dat hij de premier uh, naar de Kamer uh, uh, roept... of hij antwoord geeft op zijn vragen... Daar heb ik nog zo mijn twijfels over. Want wie de vertoning afgelopen zaterdag zag... het was natuurlijk heel mooi en historisch op die zaterdag. In Kamerlid had zelfs de dochtertje meegenomen. Zag er heel schattig uit. Maar echt veel antwoord gaf de premier niet, volgens mij. Nee, dat was frustrerend. Joost, als er nou geen antwoord komt... dan vraag ik me ineens af, wat dan? Zegt een Kamer naar morgen: nou ja, ga dan maar... en dan zien we wel waar jullie mee terugkomen. Dat kan toch ook eigenlijk niet? U had het er net met Ari Slob over. Ja, je kan ze niet tegenhouden, ze gaan toch... Dat is, dat is je bent eigenlijk je staat Maar hoe eigenlijk is het dan als een premier en een minister van Financiën daarheen gaan zonder mandaat? Nou, ik denk dat ze wel een mandaat willen. Ik geloof wel dat ze een lesje hebben geleerd van de afgelopen week eh, zaterdag. Want eh, de oppositie die ze op dit dossier hard nodig hebben... werd een beetje, werd een beetje, een beetje bokkig. Ik geloof dat ze wel gezien hebben dat dat niet ja, zo handig is... voor een minderheidskabinet. Mm -hmm. Dus ik denk dat de premier dit debat in ieder geval meer zijn best zal doen... om in ieder geval de oppositie tevreden te stellen. Het zal lastig worden, want hij wil aan de andere kant natuurlijk handig niet vertellen... Wat er, ja, wat er allemaal op tafel ligt in, in Brussel. Maar ik geloof wel dat ze een beetje geschrokken waren van zaterdag. Dat hebben we niet zo handig aangepakt. Nee, want ik je kan als premier toch ook niet echt wegkomen tijdens zo'n debat door te zeggen, ja, daar heb ik geen tijd voor. Dat was toch wel een, daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Om nou, nou, al die dingen te luisteren en dat mee te nemen. Daar heb ik geen tijd voor. Dat... Nou, kijk, waar hij wel een punt had. is dat van Als je dan een inbreng hebt vanuit de Nederlandse regering. Ik bedoel, hij heeft niet echt heel erg veel spreektijd. Dan moet het ook wel echt de kern raken van waar we over spreken. En dat zijn gewoon een aantal hoofdonderwerpen. Dus op het moment dat er andere onderwerpen bij worden gestopt. Dan snap ik wel dat hij zegt. van nou, Ik wil daar best wel eens een keer ook, ook in Europa aandacht voor vragen. Maar op dit mm -hmm. moment hebben we even andere dingen voorrang. Ik vind dat, dat zo mag je wel met elkaar spreken. Maar uiteindelijk bepaalt natuurlijk wel de Kamer eh, het mandaat waarom minister-president mee vertrekt richting ja. Brussel. Dus als de Kamer zegt van nee, wij vinden dat wel belangrijk... Ja, dan heeft hij het gewoon maar mee te nemen. Ja. Ondertussen, hij zit Jouw natuurlijk vereniging. altijd achter, achter gesloten deuren... kan de premier natuurlijk doen en laten wat hij wil als hij daar zit. Hè. Zij kan heel braaf tegen de heer Slob zeggen... heel belangrijk, wat u zegt, dat neem ik mee. En vervolgens naar zijn collega's gaan... en daar achter gesloten deuren gewoon dat hele punt negeren. Dus, maar hij moet nou, terugkomen met een resultaat. En, ja, maar dat is al niet gelukt, zegt hij dan. Uh, ja. Nee, oké, okay, maar uh, uiteindelijk wordt uh, ook een regering... Wordt natuurlijk wel afgerekend op waar ze mee terug gaan komen. Kijk, mm -hmm. we, zijn, we spreken nu heel erg over de voorbereiding. Die vind ik ontzettend belangrijk... vanwege het feit ook uh, dat het hier om uh, miljarden gaat... Ja. gemeenschapsgeld, dus daar moet de Kamer ook bovenop zitten. We moeten ons dus ook niet aan de kant laten schuiven. Dat leek vorige week te gebeuren toen de meerderheid van de Kamer zei... we willen de vergadering van de ministers van Financiën niet voorbereiden. Toen zeiden CDA, VVD en Partij van de Arbeid notabene, die zeiden van nou laat maar. Uiteindelijk hebben we die zaterdag wel gekregen... maar toen zaten we midden in het probleem omdat de onderhandelingen al bezig waren. Dus dat was heel vervelend. Dat heeft de Kamer dus voor een deel ook zichzelf aangedaan... Ja, mijn gevoel is wel, en daarom ben ik ook naar voren gestapt vandaag... van dat moeten we niet ons nog een keer laten overkomen. Het gaat hier ook om de rechten van het Nederlandse parlement... en de verhouding tussen parlement en regering. Thijs? Ja, en ik denk dat Rutte zich dat ook wel realiseert... dat ook zo'n partij als de ChristenUnie... Eh, dat is wel een partij die op dit dossier eh, zijn nek uitsteekt. Um, en uh, ja, het, het lijkt heel makkelijk om dan te doen van... Ah, dat... Uh, uh, dat komt allemaal wel goed, maar uh, uh, juist uh, de, de wat kleinere facties zijn in dit geval ook nodig uh, op dit dossier. Ja, en, natuurlijk. Uh, dat geldt ook voor Koendo's. en daar, was het ook al, uh, nou, nou, daar mocht het uh, uw collega voor de winter ook, ik ook mocht, nog maar even mocht, zeggen. Mocht, mocht ook al niet mee in het vliegtuig naar. Nou, dat uh, ja, naar nou, dat was wel wat anders. Uh, maar het is waar. Ja, maar er was ja, het geen zijn plek, wel twee he? gevallen ja. waarin ineens. Uh, en, dat en dat was wel. U bent wel, Ja, met ja. Die, u, u, mede door uw steun en van GroenLinks natuurlijk, kon die missie doorgaan. En dan gaat er een delegatie heen om te kijken hoe het daar gaat. En dan mag uitgerekend iemand van de ChristenUnie niet mee omdat de stoel bezet is. Ja. Nou, de keuze was van het kabinet, hè? Dat nee. was het niet... van kabinet Nee, het was de voorzitter van de delegatie. Wanneer, ja. uh, hoe heet nou ja, de... Kijk, dat, dat had met veiligheidsvoorschriften te maken. En op een bepaald moment bleek dus dat er minder uh, stoelen beschikbaar waren. En kijk, en dan heb je in de Kamer wel een, een soort pikorde... Uh -huh. van grote fracties naar kleine fracties, van wie je mee mogen met reizen. En uh, ja. Toeval, ik geloof daar niet echt in, maar het is wel heel u bijzonder. Bent, u bent als kisser uh, nu van, ja, dan maar, niet, dan ja, niet ja, zo haatdragend? De, de PVV mocht wel mee, terwijl die waarschijnlijk tot in lengte der dagen... nooit, maar dan ja. ook nooit een missie in het buitenland zullen gaan steunen. Ja, maar je kunt nooit tegen een partij zeggen... omdat je tegengestemd hebt, mag je niet mee. Dus dan heb je wel bepaalde spelregels, die zijn hier wel gehanteerd. Maar dat is wel heel vervelend. En het is uh, in die zin extra vervelend het moment... dat juist het kabinet steunt ook mede op onze fractie... als het gaat om dit onderwerp. Gezies. En dan is het van belang dat je ook kennis kunt nemen van uh, wat daar gaande is. Oké. Okay. We gaan even luisteren naar het nieuws en daarna is de villa bij u terug. Tot zo. Boeken, boeken en nog eens boeken. Dit zijn schaalopstellen En als ik ze zou moeten beoordelen, zou ik ze allemaal een vier geven.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 Vanavond bij BNN op 3, je zal het maar zijn. Maar jij zegt nu eigenlijk, er je een geest van een kat te Juist, huis. juist. Ja. Ja, hoe heb je dat gezien? Die zag ik in, in, in, in het staan, zag ik hem voorbij flitsen. Jij hebt een fout van die kat gemaakt? Ja. Een beetje een Zie je, als het niet is gedaan. Hè? Je zal het maar zijn. Vanavond om half negen bij BNN op 3. Dit is Radio 1.